AWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor een zware ochtendspits kunnen de wegen door de IJssel spek glad zijn. Het KNMI heeft voor het hele land code rood voor extreem weer afgegeven. De gladheid zal waarschijnlijk tot na de ochtendspits blijven. Rond 10 uur is de ondergrond waarschijnlijk zo ver opgewarmd dat de gladheid langzaam verdwijnt. Met uitzondering van Limburg en het noordwestelijk kustgebied is het dan door IJssel erg glad. In Zeeland, het westen van Brabant, Utrecht en Flevoland komt dichte tot zeer dichte mist voor.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 Aan het begin van de aangepaste ceremonie werd voor haar gebeden... en haar beroemdste nummers werden live gezongen. Whitney Houston overleed zaterdag op een hotelkamer in Los Angeles. Ze was 48 jaar. Adele was de grote winnaar van het gala. Ze kreeg zes Grammys, onder meer voor beste album en plaat. Amy Winehouse kreeg postuum een Grammy. De Nederlandse tenor en dirigent Hein Meens is overleden. Meens debuteerde in 1978 in Lenotse di Figaro van Mozart. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn vertolking van de evangelist... in de Matthäus Passion van Bach. Hij vertolkte die rol meer dan 260 keer. Meens werkte verder mee aan veel producties van de Nederlandse opera... de Nationale Reisopera, Opera Zuid en de Vlaamse opera. Verder was hij zangdocent en oratoriumcoach. Hein Meens was 62 jaar. Het weer, plaatselijk dichte tot zeer dichte mist... en kans op gladheid, eerst overwegend droog, later regen of sneeuw tussen 2 en 5 graden. Dit was het en Dit is Sonbakker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Gooimere en Diemen 10 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 van Den Bos naar Amsterdam. Tussen Vianen en Maarse 8 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade 11 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij Knopend Maardenberg 12 kilometer. A7 vanuit Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 11 kilometer. A8 Zaandam-Amsterdam bij knooppunt Koenplein 8 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 9 kilometer. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 17 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam bij Berkerm en Roderijs, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... Tussen Papendrecht en Gorkum 15 kilometer. De hoofdrijbaan is daar nog steeds afgesloten. Ook op de A15, maar dan vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Ochten en Wadenooien 13 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht voor de brug bij Gorkum 10 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Maren 13 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Sanford And here is John Mayer. Standing out of this. ook op tv zie je van tekst tv op kanaal 45. 45.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 hij staat al klaar, het eerste nummer. En eh, nogmaals, het telefoonnummer is 023-573-1969. Nou Rudi, laat maar horen. All the come in these places. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of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 just go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 De website is per direct online gezet. En wilt u me bekijken, kijk dan op www.erzijnregels.nl slash zandvoort. ww.erzijnregels.nl zandvoort. Goeie ja, zaak. Ja, goede regel. Uh... Dit, dit weekend is het altijd feest. Ja. En nu uh, hebben we dan nou echt aan de camera's hangen. Dus dan kunnen ze nog beter uh, daarop anticiperen. Nou, wie weet helpt het wat ik neem af van wel natuurlijk. Ik hoop het wel. Oeh, oh, oeh, goeie muziek. Oh, we zijn weer bezig <laughs> hoor, deze zaterdag Het is ongelooflijk, ze komen allemaal voorbij En wat is deze goed zeg El Giro en Morning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 the plage we